Zondagmiddag 27 december 1992. Week 52 van het jaar 1992. En dat betekent dat we alles op een rijtje gaan zetten. Normaal doet Pim Bergkamp dat voor je. Die zit achter de Oostenrijkse vrouw aan. Dus is mij Dennis Ruijen gevraagd om dat waar te nemen. Jaaroverzicht van de Counterpoint High Freak FM Digital Tracks. Met uiteraard geen nieuwe binnenkomers. Geen cd's die verdwenen zijn. Maar alle nummer 1 noteringen uit het jaar 1992. Dat zijn er in totaal 21. Dat betekent dat we dus ook vier nummer 2 noteringen. Hebben. We hebben verder het Counterpoint Weekend weerbericht. Een inzage in het programma van Ken Nichols vanavond tussen 6 en 8 uur. We vertellen nog wat over de bellet die je vanavond hoort. We vertellen waar je het gedrukte exemplaar kunt halen van de lijsten. En uiteraard hebben we ook nog de algemene prijsvraag waarmee je nog CD's, een T-shirt en stickers kan gaan winnen. Dat allemaal en nog veel meer de komende 2 uur tot aan 6 uur. We gaan ook nog terug in de tijd. Dat gebeurt om kwart over vijf. En dan draaien we de allerbeste cd van het jaar 1991. Dat betekent dus de langst genoteerde cd uit dat jaar... Zoals Pim Bergkamp dat normaal doet, een jaar terug in de tijd met dan een nieuwe binnenkomer van diezelfde week van dat vorige jaar. Wij draaien dus gewoon de allerbeste cd. Wat wij dan vinden en wat uit de lijst blijkt van 1991. En verder nu de best verkochte import CD's uit het jaar 1992 hier in de Randstad. En de meest gedraaide cd's op Counterpoint. We begonnen op nummer 25 met de Good Girls. Straks daar meer informatie over. Eerst de nummer 24, op de CD van Lady Soul. My mind's made up. Out 3 dames, ze heten Lady Soul. Een van de noteringen die nooit op nummer 1 heeft gestaan. Deze CD heeft twee weken op een tweede plaats gestaan. En kwam nieuw binnen op 21 juni van het jaar. We waren net op nummer 25 de CD van de Good Girls kwam 13 september. Nieuw binnen in de lijst. En stond in de maand november van het jaar op de allerhoogste positie van de Digital Tracks. Uit het jaaroverzicht, 92. Met hier de nummer 23. Een waanzinnige cd van Gerald Elston. Je kan geluisteren naar Always in the Mood.